Danny Vos. Ja, Goedemiddag, het gaat nog dagen duren voordat we zeker weten hoe de grote explosie in Utrecht is ontstaan, dat zegt de gemeente. Die ontploffing was donderdag in de binnenstad. Zeker is wel dat er een gaslek was. Toch wil de gemeente nog niet bevestigen of dat gaslek ook de oorzaak van de explosie was. Onderzoek daar is lastig, er is in het gebied namelijk nog instortingsgevaar. Het kookadvies voor het drinkwater in Amersfoort is weer opgeheven, dat meldt waterbedrijf Vitens. kookadvies was twee weken van kracht, er was namelijk een bacterie.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 Ja, dat is aftellen voor Marokkaanse voetbalfans. Nog drie uur, dan speelt het land de finale van de Afrika Cup, één van de grootste voetbaltoernooien. Tegenstander is zometeen Senegal en deze fans verwachten een mooie avond. Ja, vreugde. Mensen ja. gaan de straat, we gaan feesten. Laat ik het zo zeggen. We gaan winnen vanavond, minimaal 2-0. Storenbaars van Nederland. Die finale is zometeen om 8 uur. Rwina zetten. Hey, is het nou zo dat Ice die, uh, uiteindelijk dat commentaar mag gaan doen? Ja, die wedstrijd wordt uitgezonden op uh, Ziggo en op een bijkanaaltje uh, mag Ice inderdaad. Dat is uh, bekend. Hij is van onder andere oh, Ja, Tornano. Hij is een heel bekende acteur. Hij gaat het uh, commentaar dan. Dus Wat op. leuk. Ja, hij vond die guys maar saai. Ja, <laughs> en hij zei dus: ik doe het zelf wel. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen grap geworden, maar dat gaat dus gebeuren. Wat goed. Ja, het weer nog van weer plaatsen. Hij blijft de rest van de dag droog. Vanavond en vannacht wel fris. Morgen flink wat zon. Opnieuw droog, maximaal 7 graden. Ja, die dank jou wel. Dit is de verkeersinformatie bij Key Music 9 files. De langst op de A2 Oude Rijn Maarse. tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Door wegwerkzaamheden is daar de parallelrijbaan afgesloten. Ze moeten een beetje onhoud plegen. Daardoor 1 kilometer kwartier vertraging. A28, Zwolle Amersfoort. tussen Stand 0 en Nijkerk liggen voorwerpen op de weg. 4 km 20 minuten. En nog de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout, 6 kilometer. Een kwartier door een kapotte waggie Controles nog de A2 naar Eindhoven, 159,1. En de A16 naar Breda bij 37,3. Stefan Bouwman. Ja, ik moet in één keer weer denken aan een filmpje dat ik zag van Mattie en Marie. Ik ga even kijken of ik dat nog kan vinden. Was, was dat op TikTok of zo? Ik weet het niet meer. wacht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 zo'n blondjes. What's up op Q. Zometeen overbag. Ik moest net even lachen. Ik had een soort binnenpretje. Ik zei bij de verkeersinformatie dat er vertraging is vanwege een kapotte waggie langs de A58. En toen dacht ik, wat had ik dat nou gehoord van de week? Waggy, Ja, waggie is dan een auto. Oh ja, Mattie en Marieke. In de hoogtepunten op YouTube. Inmiddels gebruiken we in heel Nederland zogenoemde straattaalwoorden. In eerder dachten wetenschappers nog dat we woorden als Waggy of vissa niet echt blijvend zouden gebruiken, maar dat is ah, dus ah, wel ah, zo. Ah, Waggy. Waggy, ja. ja. Auto toch? Ja. Ja. Dus uh, Mattie was me weer faliekant aan het uitlachen, maar bij deze Matty wordt zelfs op je Music gebruikt. Zometeen Justin Timberlake can't stop the feeling eerst overbag. Started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 Ik kan niet stilzitten bij dit liedje van Justin Timberlake. Oh, oh, oh. Snap ik, heeft hij het ook echt opontworpen. Terwijl Goris lekker aan het varen is. Nu op je music Maal Smith en Stay. up and waiting. Tom en Bram zeggen het vaak over liedjes die wat ouder zijn... maar zo worden ze ook niet meer gemaakt door Keen. Somewhere only we know op je music. En over Tom gesproken... de vijfde bepaald. Elke zondag... Toen we de vijfde bepaald, een oude kroegregel. Je kan daar je stelling op gooien, daarna mag iedereen er wat van vinden. Uh, maar daarna, wat de vijfde zegt, dat is de regel in de kroeg. Dan hebben we een soort consensus, dan zijn we het met elkaar eens. En dan is het nooit meer hard tegen hard, welis niet eens. Dus, eh, eh, eh, dat zeg maar. Nou, hij komt van Tom. Teamuitjes moeten verplicht worden op werk. Afwezigheid is niet oké. Okay. Eens of oneens. Heeft een beetje te maken met het programma uitje dat we gisteravond hadden met Kim Music, alle collega's. Uh, ik ben er uiteindelijk niet naartoe geweest, Bram ook niet. Tom dus wel, die vond het heel jammer dat wij er niet. Waren. Uh, wat vind jij ervan? Teamuitjes uitjes moeten verplicht worden op werk. Afwezigheid is niet oké. Okay. Eens of oneens, spreek vooral een audioberichtje in met de Q-Music-app. Zometeen geeft de vijfde de doorslag. Ook de vrienden uit de A van Somjeu.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 Twee Rikkie van Wolfswinkels winkels voor één Semstein? Ja, Charon, Charit. Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. <totstuk> suikervrije suikerspinnen. Nee. shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner.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 1,5 half 6. Goedemiddag, Flitsmeister Verkeersinformatie bij Q-Music. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Hoendelo en Kootwijk, 3 kilometer, 20 minuten. En de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Daar staat een kapotte waggie. Ah, waggie. Waggie. Waggie. Ja. ja. Auto toch? Ja. Ja, zeker, Mattie. Uh, 5 kilometer, een kwartier vertraging. Verder nergens langer dan een kwartier. Controles nog A1 naar Ems, 28,7. En langs de A2 naar Maastricht, 255,2 bedrijfsfeestjes moeten verplicht zijn, eens of oneens. up a hill. Something to stay, the reason to make it to the end of the day.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 Falling to ya yeah. Make me wanna shout it out Like a hallelujah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 aan Ray Dalton en Call It Love. Zometeen Lady Gaga. De vijfde, bepaald. de vijfde bepaald. Een oude kroegregel. Je kan een stelling opgooien in de Q Music App. Die leg ik dan voor aan het ganzenland. Daarna mag iedereen zijn zegje doen op volgorde, de vijfde bepaald. En daarna hebben we het gewoon niet meer over dat soort discussies. Want ja, dit zijn van die dingen, eh, je bent nou eenmaal kamp A of B, en soms misschien zelfs kamp C, maar we zijn het nooit echt met elkaar eens en er is niet echt ja, een middenweg. Nou, hij komt dit keer van Tom, teamuitjes moeten verplicht worden op werk, afwezigheid is niet oké, okay, eens of oneens. Eén, hey, oneens. Het werk kan je niet verplichten om, om opvang te regelen s'avonds als je vrij bent. Dat dus waar? op betaalde opvang. En ten tweede, soms wil je gewoon je collega's niet naar nou werktijd zien. <laughs> en soms wel, is je kust moet ja. bij jezelf liggen. Twee. Nee, hey, oneens, gek, ik word er niet betaald daarvoor. Leer gaat niet verplicht naar een uitje. Nee. De ik ga wel, maar dat is wel vrij yes. En het voor iedereen moet zijn. Nou Zee, keus. kus. Drie. Nee hey, Stefan. Nou, bedrijfsuitjes, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is gewoon een must voor iedereen. En het is ook veel beter, want dan kan je ook beter je collega's leren kennen. Dus voor mij, helemaal eens. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Vier. Absoluut mee eens. Anders kun je nooit een team worden. Dat heb je nodig. Oké. Nummer vijf. De vijfde die bepaalt en live vanuit de Baggy. Baggy? Baggy? Ja. Auto toch? Ja, ja, live vanuit de wakker. Tom, hallo Tom. Goedemiddag. Teamuitjes moeten verplicht worden op werk. Afwezigheid is niet oké. Okay. Eens of oneens. Helemaal eens. eens. Want Zonder één teamlid is het team niet compleet. Daarom verplicht maken. 100% eens. Oh mijn hemel. En ben jij dan uh, een party-animal party-starter op dat soort feestjes? Nou, eigenlijk wel een steek nog. Ik doe haar echt. Dus ik vind het. Uh... Ik vind wel dat het verplicht moet worden, ja. Oh, maar zou jij dan ook niet als HR juist een beetje moeten waken... voor de mensen die er niet op zitten te wachten? Nou ja, weet je, wat ik al zei... Uh, het team is niet compleet zonder iemand... en daarom moet je kijken uh, naar momenten dat iedereen kan. Gewoon aan de voorkant goed regelen. Dan moet het helemaal goed komen. Zeker waar. Zeker bij de meeste bedrijven... want niet elk bedrijf is een 24 uursbedrijf bedrijf. Het moet uiteindelijk te doen zijn. Nou, dat dus. Wanneer ja, staat het uh, ben... volgende uitje bij jullie gepland? Oeh, die is pas geweest. Oh, wat hebben jullie gedaan? Nou, wij gingen, doen we eigenlijk altijd uit eten. En we hebben nog even samen gebold. Oh, gewoon bowlen? Ja. Leuk. Dan, ja. Uh, dan zie je pas echt wie fanatiek wordt. <laughs> ja, dat. En het is ook wel een fijne activiteit. Want als je denkt, nou, we hoeven niet. Dan kan je lekker gewoon op dat bankje gaan zitten. En dan geef je iemand anders jouw beurt. Ook prima. Nou, precies. Ja, shout-out bowlen. Ja, dat is wel top. Kill <laughs> Next in my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 Queen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 the bleach blonde hair and well. hey hey i wanna be a rock star hey hey i wanna be a rock star i wanna be great like elvis without the tassels hire anybody guys that love to beat up assholes on a couple lot of autographs so i can eat my meals for free i'm gonna dress my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 we just walk Was Roxy te gast, dus stelde ik een vraag: Wat je favoriet van de nieuwe EP? Loser! Oh, nou dat is top, want die gaan we spelen! Ja, <laughs> ja livebeelden nee. staan op jemusic.nl, maar dit is gewoon even het origineel. Q. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen. voor Dat besef komt niet vanavond Dus voor van nu heb ik een schouder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 Let's get him a <laughs> Joey van der Velden. Hallo. Hoe who is nou? Ja, heel goed. Ik, um, ik heb een ideeënlijst. Ja. Met, uh, zeg maar, uh, soort, soort krabbeltjes van wat ik nog een keer zou willen doen met uh, de drie. Ik ga altijd op zoek naar drie Q-luisteraars met een, met een gemeene deler. En ik vond er een, toen dacht ik, ja, ik kan bijna niet dat ik dit nog nooit heb gedaan. Maar hij stond nog echt bij, uh, niet, uh, hij, was nog, hij was niet aangevinkt. Oh, uh, wat is het? Nou, ik ga zo meteen op zoek naar Q-luisteraars die ooit in de remise terecht zijn gekomen. Oh, dus eigenlijk gewoon de, voorbij de eindhalte van de tram of trein of bus. Precies. Ah. Want dat is mij... Uh, ik ga zo meteen het hele verhaal vertellen. Maar het is mij en wel meerdere keren gebeurd in het leven. Het is het een beetje een beetje het beetje <laughs> ah, ah. dus een foto... van mijn allereerste keer een de een foto van mijn ook keer in de een <laughs> Dat heb je een beetje een beetje een beetje goed, dat een een lang verhaal, maar dus, ben je ooit in de remise of recent, deze week, deze maand, ben je blijven zitten, blijven in slaap gevallen, wat dan ook. Misschien, want uh, als je trambestuurder bent, ja. mag je natuurlijk ook gewoon een bericht sturen. Dan kom je ook in de remise. Dan kom je ook in de remise, ja. ja. Heb je hem? Ja. <laughs> Ik vind het allemaal heel Nederland, zeg maar, die 2016-challenge. En wat heeft Joey weer zijn eerste keer in de remise? Daar heeft hij een foto van. Ja, nee, maar die foto was van veel verder weg, want die was van echt en was met zo'n wegwerpcameraatje gemaakt. Oh, wauw. Oké. Okay. Nou, laat het weten in de Key Music App. Ben jij ooit beland in de remise? Punt. Vraagteken stuur een bericht naar de Q-app. Spreek het in 09099596. Spreek je zo? Help mij. <laughs> ook doe we lief aan training season. Ah, ik zie hem ook al zitten. dat ja, vind ik mooi. Ja, goed. Laat het weten de Q-app.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 En fans van extra extra schone vaat in de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met Unavaatwas tabletten classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van Aldi, ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privé zwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op vila 4 younl Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van... Hey, boekhoudennl Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. e-boekhouden.nl hey,